Een taxichauffeur in Hamburg heeft een vrouw zes uur lang in zijn kofferbak opgesloten. De vrouw van 32 kreeg ruzie met de chauffeur omdat hij een omweg nam. De chauffeur pikte het commentaar van de vrouw niet. Hij stopte de auto, stompte de vrouw in haar gezicht en stopte de klant in de kofferbak. De vrouw wist de Duitse politie met haar mobiele telefoon te waarschuwen. Na zes uur bevrijden politieagenten de vrouw uit de auto die inmiddels bij het huis van de taxichauffeur geparkeerd stond. De man is opgepakt en zit vast. Uit het kasteelmuseum in Boksmeer is dit weekend voor ruim 50.000 euro aan eeuwenoud zilver gestolen. Het gaat om zilver dat de gemeente Boksmeer in de loop der tijd heeft aangeschaft. Inbrekers maakten onder meer amstketen, schilden en een antieke poederdoos buiten uit het kasteel. Dat wordt beheerd door nonnen. De daders zijn spoorloos. Het weer, afwisselend wolken, zonnige perioden en buien. Temperatuur rond 19 graden. Morgen herfstachtig en nog een graadje frisser dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Voor Delft-Noord, 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen Knoppedrein zweert en Lunetten 2 kilometer. Na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Tot de zover de verkeersinformatie. <klaars>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 met ZFM Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit Zet je radio in het zand Voor zon, Zee en heel veel zomerhit What? Dit is ZFM Zandvoort FM! Z